Would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. What used to be heavy was saying. Something.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 en in de Ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Pak Gisser met het NOS-journaal. In Bangkok is het nog steeds onrustig. Volgens het persbureau AP hebben anti-regeringsbetogers de beurs en een tv-station in de hoofdstad bestormd. Beursgebouwen en een groot winkelcentrum staan in brand. In gedeelten van de stad is de elektriciteit uitgevallen. Het thaise leger bestormde vanochtend het kamp van de betogers in Bangkok. Die operatie is inmiddels beëindigd. Het gebied is volgens een legerwoordvoerder onder controle. Bij de militaire actie kwamen zeker vier mensen om, onder wie een Italiaanse journalist. Een aantal leiders van de antiregeringsbetogers gaf zich over om meer bloedvergieten te voorkomen. Het ministerie van Defensie overweegt om een avondklok in te stellen in Bangkok... Het geweld beperkt zich niet alleen tot Bangkok. In het Noordoosten zijn in twee steden overheidsgebouwen in brand gestoken. Rotterdam neemt maatregelen om te voorkomen dat de Kamerverkiezingen... net zo chaotisch verlopen als de gemeenteraadsverkiezingen. Zo krijgen de stembureaus een ochtend- en een avondploeg. De laatste groep is dan nog fris als de stemmen geteld moeten worden. En verder worden er 300 toezichthouders ingesteld en mogen leden van de stembureaus niet meer met de pers praten. Ze moeten zich volgens Rotterdam alleen nog concentreren op de stembusgang... en commentaar overlaten aan de gemeentewoordvoerder. Tijdens de raadsverkiezingen van maart had een voorzitter van de stembureau in Rotterdam-Zuid... tot ongenoegen van de gemeente met de pers gesproken over misstanden. Sinterklaas komt dit jaar aan in Harderwijk. Op zaterdag 13 november zette Sint voet aan de wal in de haven van de stad... Zoals gebruikelijk wordt de aankomst van Sinterklaas rechtstreeks uitgezonden door de NPS. Vorig jaar kwam de Sint aan in Schiedam. Het weer, eerst wolkenvelden, maar vanmiddag wordt het zonniger en het blijft droog bij een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buiteneck. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. En vanavond hebben we een primeur in onze uitzending, want ik word vanavond geassisteerd door onze technicus Rob Spruit. Ja. Rob, welkom. Ja, leuk, dank je. Ja. Erg leuk om een keer uh, op, uh, aan deze kant van de tafel uh, te zitten. Dus, uh, ja, de mensen horen spannend, steeds al uh, jou spannend jou allemaal.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 Uh, met mijn gezin ben ik daar twee keer geweest, uh, tot ons uh, genoegen. Eigenlijk alle, alle vier, ook onze meiden, vonden het mooi om daar te zijn. Dat heeft ook uh, hier in Zandvoort sporen nagelaten. Door ja. ook andere mensen die in TZ waren, enthousiast te krijgen om hier iets op te zetten. En we hebben hier ook elke vrijdag, uh, eerste vrijdag van de maand, een TZ-viering. Een belangrijk bestanddeel daarvan zijn de liederen, eenvoudige liederen die je. Gauw meezingt met een wat meditatief karakter, en dit is er een van. Jubilate, Halleluja. Cry out with joy to God all the earth. Jubilate, Mary, O Christ, Mary. O sing to the glory of the his...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 Ton Arton hemon, ton epiousion dos hemin semeron, kai fhes hemin ta of felemata hemon, hos kai hemais of hekemen tois of feletais hemon, kai me eis inenkeis hemas eis perasmon, alla ruzai hemas apotu poneru. Zo, dat was het, uh, onze vader in het Grieks. Hoe was dat, uh, Sjaak, om dat zo te horen?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 Wat ik zo hierboven uh, zie en daar... Aantekeningen, kopieën, losse bladen. Ja, het is dus een stukje administratie, archief, oude vergaderstukken, studiemateriaal. Studiemateriaal uh, voor? Studie die ik gedaan heb, cursussen die ik uh, nog volg. En, uh, en eigen werk, teksten die ik uh, geschreven heb en uh, nog bewaar. En teksten voor, uh, wat zou dat zijn? De, de zondagse kerkdiensten, de, de preken die ik hou, dat zijn...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 ook een stukje ja, wilde grote natuur met zich meebrengen. Er hangt hier dus een hele grote olifant, alleen de kop. Dus uh, dat vind ik dat eigenlijk al man... heel indrukwekkend het trofee. <hums> <hums> <hums> <hums> <hums> naar, het is niet een echt hoor, het is gewoon een plushbeest. <hums> dat zou een beetje eng zijn, natuurlijk. Ik kijk nu ook achterom naar de, naar de olifant. Dan zie ik een hele oude typemachine staan. Nog wel een, een, een oudere typemachine dan dat ik uh, ooit op gewerkt heb. Dus dat is ook al heel oud.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 de, de traditie is vaak wat is, is, is versmalt en uh, spiritualiteit is, is kwijtgeraakt, die eeuwenlang er gewoon bij hoorde. He, er is ook eeuwenlang een, een hele mystieke lijn in de christelijke kerk geweest, ja. waar veel mensen niet meer van af weten, maar die wel tot he, het hele erfgoed zeg maar, van de kerk behoort. Ja, en heb je het gevoel dat de mensen die werkzaam zijn als professionals, he, dus de dominees en laten we ook nog even de priesters meenemen? Want dat, dat, dat, vroeger was dat natuurlijk één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 Herkennen jullie dat ook? De spirit? Dat spirits, zijn geesten. Ja. Ja. Dan goed, de spirit voor ons natuurlijk de, de geest. Ja, de heilige vier, geest. De kerk, ja. Pinksterfeest. Ja. Daar gaat het om de geest. Ja. Uh, waarvan we het ook uh, moeten hebben. Hè? Die het, het vuur brandend houdt in, in mensen en, en aanbakkert. Dus over de, de, de spirit, wat dat betreft, is het zo oerchristelijk uh, als wat. Ja, alleen ik heb het over de niet de spirit. Hè? Ja. Want die die ja. Uiteraard is die er ook. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, contact met overledenen die dus overleden, overleden zijn... Hè? Ja. Waar, waar je bijvoorbeeld in bepaalde sessies daar... Uh, contact mee kan hebben. Of je kan een gechanneld boek uh, lezen. Hè? Dat, die, ja. dat kan ook... of dat kunnen ook uh, hele... Ja, hoge entiteiten zijn... die, die mm. niet op aarde zijn geweest. Dat stukje bedoel ik eigenlijk. Ja. Erkennen jullie dat ook? Ja, daar, daar heb ik wel mijn reserves bij ja, eerlijk prima. gezegd. Dus daar, daar komen dan wel de vragen. Dus ik zie mm -hmm. de, de raakvlakken... Uh, mm -hmm. maar ook wel de, de vragen en, en reserves... als het uh, daarom gaat. ja. ja.